Pas toch wel eens even, heb hebt voeten. Je moet er niet goed van. De voorlaatste keer dat je hem hoort: de Elspraat van deze week van Françoise Hardy. Alle jongens en meisjes van mijn leeftijd. Ja, wat doen die allemaal? Allemaal stoute spelletjes. Volgens mij komt dit nummer ergens uit 1962. Ik heb van de week nog een keer genoemd, maar ik ben dat briefje alweer kwijt. We gaan even klappen voor de dame. De koekjes in de borden, de kon in de karas. Iedereen die waai weg, jij was af. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Toen de Kom, En ook een beetje water brengen, Els. Even een beetje water, want ik heb vanmiddag heel wat lekkere paling op. Alleen dat nadeel is, daar heb je heel lang nog dorst van. Ik zal jullie eerst eens even welkom heten. Welkom, vrienden en vriendinnen van de officiële Radio Ls 558, Je kunt ons horen via het wereldwijde web, natuurlijk. En op de middelgolf 1512 kHz staat hij weer te gloeien en te, en te brullen. Die grote zender daar voor heel Oost-Nederland. En ook misschien nog wel op de FM 105.4 in het Noorden. De land, maar dat is wat onregelmatiger. Hoe is het allemaal met jullie? Het is vandaag donderdag 10 maart, alweer van het jaar des Alles 2016. En morgen nog één dagje werken in de je Gewoon weer een weekend. Ja, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk altijd wel gezellig. We hebben zo meteen weer in verkeer. We gaan kijken waar de files staan natuurlijk in Nederland. Uh, we hebben de tijdmachine natuurlijk weer. En daardoor tussendoor zal ik eens even gaan zoeken bij opmerkelijk nieuws. Of ik daar nog iets van kan vinden. Wat een beetje de moeite waard is om te vertellen. En we hebben natuurlijk heel veel goede muziek. Peter Koelenwijn. Kayak, dat is het weer leuk voor vandaag. Ben Kramer en de Sparklings, ja, dat klinkt al er, erg oud en dat is het ook. Love Unlimited, Neil Diamond komt voorbij, Prins, die draai ik bijna nooit, maar ik heb hem ook weer eens een keertje opgezocht, de Way City Rollers. Gonny uh, Baars, ken je haar nog? Gottlieue and Cream, maar we beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk hier in de avondshow met een plaat van... 50 jaar geleden, we blijven in Nederland. De oudste zijn hier. En keep on trying uit 1966. you keep on lying, And you Just you keep on, yeah, keep, keep on, keep on trying. trying. And you've got me, you've you got, got me, me crying. My resistance is no longer, cause I love you. Don't you know, Lamb? Oh, Lamb. keep on. you keep on trying. It won't take time to make me lose my mind. Yes, you keep on trying. I believe every word because you, many blind. Just you keep on, keep on trying. And you've got me, you've got me crying. My resistance is long after. Cause I love you. Don't you know? You don't know. Cause you keep on running oh, around with every man, you know. every man you know now. And you've got. Gewoon blijven proberen jongens, gewoon blijven proberen, dan wordt het vanzelf een keer een hit. Uh, er zitten nog heel wat mensen in hun koekblikken, want er staan maar liefst 54 files in Nederland, bijvoorbeeld op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Kiesendam staat maar liefst 14,2 kilometer. Dit is Radio Els 558, met Fergie Den Hartel, 24 uur per dag, Radio Els. In 1980, twee leden van de extensie C, die gingen verder als duo. En ze noemden zich en Cream, want zo heten ze toevallig ook. En ze maakten een mooi plaatje, en Englishman in New York. En dat is net zoiets als een Syriër in Volendam. De Russische regering wil vijf dolfijnen kopen die kunnen worden ingezet voor militaire operaties. De regering zou volgens de Guardian 1,75 miljoen roebel, dat lijkt veel maar het is 22.000 euro, ervoor over hebben om uiterlijk in augustus te kunnen beginnen met training van de dolfijnen. Het is niet de eerste keer dat dieren worden ingezet door het leger. Het Amerikaanse leger zet bijvoorbeeld zeeleeuwen in die helpen bij het opsporen van mijnen. Weet je wat, weet je wat, weet je wat ik wil? Hier is Gornie Baars uit 1971. Lekker gezellig. Weet je wat ik wil? Als ik de zon zie in april... Dan wil ik aan de lente ruiken... Mitten in de mei, tussen de bloemen... Dan wil ik in het voorjaar duiken Wij, zo met z'n twee, op het terras van een café. Zo samen lekker zitten, zozeer. Heerlijk rustig stil, daar is alles wat ik wil. Als ik de zon in april De winter is alweer verdwenen En al die kou is weer voorbij Ik ga verse bloemen kopen Ik doe mijn bloesje open Dan kan de zon er beter bij Weet je wat ik wil Als ik de zon zie in april Dan wil ik aan de Tussen de bloemen in de wei Dan wil ik in het voorjaar duiken Bij zo met z'n twee, Op een terras van een café Zo samen lekker zitten zo Mijn bontjas in de motteballen. ballen, mijn winterschoenen in de kast. Ik ga op mijn sandalen gauw hippe hop en zalen, omdat het bij het voorjaar past. Weet je wat ik wil, als ik de zon zie in april, dan wil ik aan de Wij, tussen de bloemen in de wei Dan wil ik in het voorjaar duiken Wij zo met z'n tweeën Op een terras van een café Zo samen lekker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 De van, van je middengolf. Buizenradio komt natuurlijk bijna naar buiten zetten met deze geweldige muziek. Maar dat kan natuurlijk alleen als je het oosten van het land luistert via de AM 1512 kHz. Heerlijke glam-rock of bopper muziek van de B-city robots uit 1976. I only wanna be with you, het is Team voor half 7 hier in de Ava Show bij Radio Els 558. Een spelfout in de instructie voor een bankoverschrijving heeft er vorige maand voor gezorgd dat, dat bijna 1 miljard dollar niet gestolen kon worden door hackers. Hackers zouden geprobeerd hebben om geld van de centrale bank in Bangladesh, dat stond gestald bij de Federal Reserve Bank of New York, over te schrijven naar rekeningen in de Filipijnen en Sri Lanka. De hackers deden vier verzoeken aan de bank, waarbij in totaal 81 miljoen dollar werd buitgemaakt. Een vijfde bezoek maakte bankmedewerkers echter achterdochtig, omdat de naam van het goede doel, waarnaar het geld zou moeten worden overgemaakt, verkeerd was gesteld. Gespeeld in plaats van foundation schreven de hackers foundation, waardoor een routineonderzoek werd gestart. Daarbij kwam de vrouw aan het licht en het bleek ook dat bij andere banken we zoeken uitzonden voor het overschrijven van hoge bedragen, die opliepen tot in totaal zo'n 1 miljard dollar. Ja, dat is wel makkelijk geld verdienen natuurlijk. Hè? Dat de prins trouwens ook gedaan hoor. Makkelijk geld verdienen met plaatjes draaien of plaatjes opnemen en zingen. Ben Dove's gaan we naar nou luisteren als. Uh, Dove mensen huilen uit 1984, welkom bij Radio Els 558, we doen hier de avondshow tot een klokje van een uur of zeven. Zeg je, Els? Oh ja, dankjewel. Rum met wat cola. Of uh, wat chocolade. Hé, hey, rum met cola. Kun je ik ook wel eens een keer proberen, Els? Volgens mij ook wel een lekkere combinatie. Je de Prins uit 1984 hier bij Radio Els 558. In de Ava-show natuurlijk uit 1984. Ben Dove's Cry. Ja, zometeen gaan we op naar de tijdmachine van Radio... Uh, Els in de avondshow, maar we hebben eerst even wat rustige muziek, wat rustiger, maar wel heel erg mooi. Hier is nou Diamond en Cracklin' Rose. Ah, oh, Cracklin' Rose, get on board. We gonna ride till there ain't no more to go. Taking it slow. And Lord, don't you know. I'll have my own time with a poor man's leg.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 Set the world right. Under dream that don't ask no questions. Nou, zo te horen komt met allemaal toch uiteindelijk nog wel goed in 1970 met Cracklin Rosie. Ja, van Neil Diamond. Hè. Het is niet mijn favoriete nummer van hem, want uh, dat is natuurlijk Solitary Man. Dat stond in de Poetin top 100 die we in het verleden deden. Meestal zelfs op nummer 1, mijn nummer 1 alle tijden. Ja, Iets vroeger als anders, maar er is die weer. Zeg het eens, Ketty, wat gaan we zingen vandaag? Zoverdags gisteren, denk het wel. Weet je wel? Ja, voor, voor degene die het niet weten, dit is Ketty die vroeger bij uh, Tietz in zat die het Songfestival won in die tijd, hè? Ja. Het is gewoon een leuk plaatje van haar als solo -artiest. Het is vandaag 10 maart en dat is de 70ste dag. En er komen er nu nog 296. Wat gebeurde er allemaal vandaag? Nou, in 1831 was de oprichting van het Franse vreemde vreemdelingenlegioen. Ik weet niet eens of dat nog bestaat. Ik heb nooit gehoord dat het weg zou zijn. In 1607. Nou, allemaal moeilijke namen. Sussoyos verslaat de gecombineerde legers van. ja, Kuop en Albuna Petros II in de veldslag van Hol in de Gojam, waardoor hij keizer van Ethiopië wordt, het is maar wat. En in 1629 Karel I van Engeland ontbindt het parlement en begint de elfjarige jarige periode die bekend staat als de personal rule. Hij schaft er gewoon even het parlement af. Ja. Ja, 1893, Ivoorkust, dat wordt een Franse kolonie. En in 1966, vandaag, was het groot feest in Amsterdam. Want prinses Beatrix en prins Klaus van Amsberg die traden in het huwelijk toen. Dat weet ik nog wel, ja, dat kan ik me nog wel vaag herinneren. De zwart-wit beelden op de tv. In 1982, de Verenigde Staten starten een olieembargo embargo tegen Libië. We gaan naar de sport toe. FC Chelsea werd vandaag opgericht in 1905 door Gus Meers en in 2007, toen schaatste hij namelijk al, Sven Kramer verbeterd in Salt Lake City zijn eerder wereldrecord op de 10.000 meter en hij finisht in 12 minuten 41 seconden en 69 honderdste seconden. In 1876 was het, het eerste succesvolle telefoongesprek en er staat zelfs bij hoe dat ging, dat telefoongesprek. Alexander Graham Bell... Die belt meneer Watson op en die zegt, Mr. Watson, come here, I want to see you. Dus dat waren de eerste woorden ooit door een telefoontoestel. In 1977 ontdekken astronomen, astronomen ringen rond de planeet Uranus. Ja, misschien zijn die er ook nog wel. Dan gaan we eens kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. Oftewel geboren, als ze ze nu niet meer in leven zijn. In 1927 werd geboren Dora van der Groen. Misschien zegt dat niets, maar ze is een Vlaams actrice, bijvoorbeeld van Tussen, Wal en Schip. waarin ze een schitterende rol vertoont samen met Kees Brussen op dat binnenvaartschip. Misschien zeg je dat nog iets. In 1936 werd geboren Sepp Blatter. Dus hij is vandaag-jarig Zwitsers voorzitter van de Wereldvoetbalfederatie FIFA. Maar dat is hij, geloof ik, niet lang meer. In 1947 wordt geboren Alex Harvey. Hij is een Amerikaans countryzanger. En Marianne Rosenberg van Ich bin doe'. die is vandaag jarig. Zij is natuurlijk een Duitse zangeres, ze werd geboren in 1955. En een jaar later werd geboren Jeroen Soer. Hij is vandaag, nee, hij is overleden al in 2012. Hij was een Nederlands radio-DJ. En vandaag had jarig geweest, waar het niet dat Amerika daar een stokje voor stak in 2011. Want toen overleed deze meneer Osama Bin Laden. Saoedi arabische terrorist en leider van Al-Qaeda. Brigitte Kaandorp is vandaag jarig, zij zag het levenslicht in 1962 en in 1964 was ze de beurt aan prins Edward, hij is vandaag jarig prins van het Verenigd Koninkrijk. Dan gaan we eens kijken wie er zijn overleden vandaag, dat was in 1977 Wim Schermerhoorn, hij werd 82 jaar, hij was ooit Nederlands minister president, volgens mij in de Tweede Wereldoorlog. In, uh, hoe noemen ze dat, een regering in ballingschap, hè? in Londen toen de tijd. In 1985 overleed Konstantin Tsenenko, hij werd 73 jaar, hij was secretaris-generaal van de communistische partij in de Sovjet-Unie en dat staat eigenlijk gelijk aan de leider van de Sovjet-Unie destijds. En die kip van de Gees natuurlijk, hij werd slechts 30 jaar oud, hij overleed in 1988, Joop Smits, 76 jaar werd hij, hij overleed in 2003 vandaag. Hij was een Nederlandse presentator en zanger. Ik kan me die man nog wel goed herinneren, hij uh, werkte voor de vader. En vroeger werden de tv-programma's nog aangekondigd, hè? heel deftig. En dat was hij ook vaak, hij had altijd zo'n hele grote bril, had hij op, kan ik me herinneren. Het is vandaag de heilige Anastasia, die overleed in 507. Later hebben we natuurlijk ook Anastasia nog als zangeres gehad. 1931, toen was de laatste minimumtemperatuur maar liefst min 11,3 graden. En de hoogste maximumtemperatuur was in 2014 vandaag, dus dat is nog niet zo lang geleden. Toen werd het 18 graden. In 1902 scheen de zon het langst, 10,9 graden. 10,9 uur natuurlijk. En de, meest, de langste neerslagduur was in 1984 16,2 uur. Ja, er staat nooit bij die statistieken van of het dan ook. Uh, veel regen is in millimeters. Dat zou ik dan wel weer eens willen weten. We zijn er weer door voor de tijdmachine van vandaag hier in de Ava Show bij Radio Els 558 We gaan lekker door met de muziek. De Ava Show. hit in 1981 voor de Love Only met I'm so glad I'm a woman. Ja, nou ja, ik ben blij dat ik een man ben en geen vrouw. Maar goed, dat zal denk ik uh, een vrouw weer net andersom vinden, natuurlijk. Ja, dat blijft het eeuwige dilemma. Het is inmiddels al. Uh, poem poem poem, Ja, ik zit hier met een verkeerde bril op, dus dan zie ik het niet helemaal goed. Het is al 37 minuten over de klok van 6 uur. Ik wil gewoon weer een ouderwetse klok, want dan kan ik het veel beter zien. Maar ja, goed, dat schijnt allemaal tegenwoordig digitaal anders te gaan.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 Jou te vragen, si espresso, si espresso, weet ik veel Na een uurtje langzaam praten, viel een kusje mij ten deel Zeg me na ja. Eén en één is twee, en jij en ik zijn dus die twee Niets is meer belangrijk, al en al vertelt niet mee Eén en één is twee, dat is genoeg voor jou en mij ons eigen taaltje kwam het en drie woordjes: zij, zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Als ik weer naar Rome kom, schat, wie waar Rome, dat ben jij? Let eens op een knaap met rozen, kijk eens goed, dan zie je mij. Heb Gempen worden. Erg veel wijzer werd ik niet Maar wat ik nu heb gevonden Is het einde van een lied Zeg me na Eén en één is twee En jij en ik zijn dus niet twee Niets is meer belangrijk Al het andere dat niet mee Eén en één is twee Dat is genoeg voor jou en mij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 Zij, zij, zij! Oh, ik vind dit een heerlijk plaatje. Misschien wordt het wel ooit een Elsplaat. Zij, zij, zij van Ben Kramer en de Sparklings. En het is wel oud hoor uit 1967. Dus dit is gewoon 49 jaar geleden. Bij de show op Radio Els 558 is het alweer tijd geworden voor de twee leuk. We hebben er mooi uitgezocht vandaag hoor. We gaan luisteren naar Kajak uit 1979, Rootless Queen. En uit 1976, Chance for a Lifetime. Heel veel plezier ermee.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 De vergeten hits. Goedenavond. Dit is Radio Els. Geweldige tweeluik hebben we vandaag, zeg. Kayak respectievelijk Route Queen uit 1979 en zojuist hoorde je Chance voor de lifetime en dat kwam uit 1976. De opklaringen verliezen terrein en vanuit het noordoosten neemt een lage bewolking toe. In het zuiden blijft het nog lang vrij helder. Het blijft droog. Het kwik daalt naar 2 graden aan zee tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen grijs. Vooral in de middag is het vrij zonnig. De maxima liggen dan tussen de 9 en 11 graden. De wind waait uit oostelijke richtingen en is matig. In het weekend verandert er weinig in het weerbeeld. Het blijft rustig met geregeld zonneschijn. Hier zijn Nino Tempo en April Stevens' Love Story. Een liefdesverhaal, maar ik heb er niks van begrepen. In 1973 hoorde je Nino Tempo en April Stevens. We moeten wel even een beetje doordouwen, zoals dat in vakje gewoon heet. Want we gaan naar aardig richting de klok van 7 uur. We hebben nog maar een minuutje of 8. En ik wil nog wel een paar plaatjes draaien. <tie> de affelshow. Dit is Radio Els 558 met Verrie den Hartel.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 Niet aan mij, niet aan Hilgers en die zijn ook niet blij. Niet aan Noordzee en niet aan Carolijn. Nee, nee, nee, nee, nee. Die zelf ook het kind van de rekening zijn.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 Soms vond je het niks, maar je leerde veel zo. Felix en Edward, is het niet zo. De Cats, Golden Earring en Bonnie Sinclair. En ook Maud en MacNeil, jullie schoppen het ver. Net als de rest hier in de showbiz. Maar met hulp van je vrienden, en die was niet meer.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 Ja, een of andere reden hoor je deze plaat alleen maar ergens in augustus en nooit de rest van het jaar. Dus ik dacht, lak, daar is van afwijken. We draaien hem gewoon even hier gewoon op 10 maart van het jaar 2016. Peter Koolenmeen natuurlijk uit 1974 en Veronica. Sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. We zijn al aan het einde weer gekomen van deze afwas. Joh. Het was de donderdagse aflevering. Morgen is het bijna weekend. Daar gaan we de vrijdagse afwas... Show doen en ik zal eens kijken of ik daar wat disco-muziek in ga uh, verwerken, want dan, dan mag het, hè. dan mag het. Dan mag je lekker onderuit op de bank zitten, natuurlijk. En uh, dan mag je gewoon genieten van het weekend en plannen maken wat je allemaal gaat doen. Wij gaan eruit, ik heb er nog eentje voor je. Een, een stukje dan althans, tot het nieuws. En weer van 7 uur, dat wordt een opname van Kleddersnijds en The Pips Baby Don't Change Your Mind uit 1977. Bedankt voor het luisteren, bij bye bij, bye, zwijzwij. Radio Els 558 met het nieuw.